Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de rellen in Den Haag zijn gisteren 37 mensen aangehouden. Van hen zitten er nog 27 vast, zegt de politie in een update. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie spreekt van grote golven geweld tegen agenten. Vier agenten raakten gewond, net als zeven journalisten. Volgens journalistenorganisatie Pers Veilig heeft een van hen een hersenschudding... Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië voegen zich bij de groep landen die de Palestijnse staat erkennen. Dat hebben de premiers bekendgemaakt aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De landen willen druk uitoefenen op Israël om te stoppen met het geweld in Gaza. De explosie in Vlissingen afgelopen nacht was bij familie van een verdachte van een dodelijke schietpartij. Dat meldt Omroep Zeeland op basis van gesprekken met buurtbewoners die anoniem willen blijven. Het zou gaan om het huis van familie van een 24-jarige man... die wordt verdacht van het doodschieten van een man in een supermarkt in Vlissingen afgelopen juni. Bij de explosie in Vlissingen van vannacht raakten zeker zeven woningen beschadigd. Een 15-jarige bewoner raakte gewond door rondvliegend glas. Volgens Omroep Zeeland is er nog niemand opgepakt. In de Eredivisie hebben PSV en Ajax in Eindhoven gelijk gespeeld. Het werd 2-2... In de stand houdt PSV daardoor een voorsprong van 1 punt op Ajax. Koploper Feyenoord kan verder uitlopen op de twee clubs... als het straks wint van AZ. Die wedstrijd is net begonnen. Heerenveen won dit seizoen voor de eerste keer. Het werd in eigen huis tegen NSC 3-2. Eerder op de dag won Ahead Eagles met 2-0 van Pexwolle. Het weer. Vanuit het westen steeds meer zon. Maar er zijn ook nog wat buien en er staat veel wind...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 Dit is Regio Radio, een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Vandaag in Regio Radio onder meer een interview met Remco Knollen van de Brandweer in Heemstede... Ilan Sluis en Olof van Jolen over het boekerfgenamen... Roxane van Akker over laaggeletterdheid... en we horen hoe men de zomer vond in Zandvoort. De Brandweer in Heemstede opende vorige week de deuren van de kazerne. Bezoekers kregen demonstraties te zien... Zoals wat je moet doen bij een vlam in de pan en het knippen van een autovrak. Vrijwilliger Remco Knollen. Een kijkje nemen bij de brandweerkazerne. Een jongensdroom, maar inmiddels ook een meisjesdroom. De brandweer kan niet zonder stoere vrijwilligers. En tijdens de open dag geeft Remco Knollen zelf vrijwilligers bij de Heemstede brandweer. Samen met zijn collega's iedereen een kijkje in de kazerne. Remco, Goedenavond. Hallo. Hi. Allereerst, hoe lang ben jij zelf al vrijwilliger? En eigenlijk wil ik alles weten. Hoe lang ben je vrijwilliger? Wat doe je ernaast? Hoe... En vooral hoe lang, hoe belangrijk en waardevol is deze rol eigenlijk uh, ja, voor jou? Nou, ik zal me eerst even voorstellen, ja inderdaad, ik ben Remco en ik uh, ben ondertussen al bijna 15 jaar vrijwilliger uh, in het Ik ja. heb uh, bij andere verschillende posten gezeten. En ja, hoe belangrijk is vrijwillig zijn? Ja, heel belangrijk. Je bent een onderdeel van de maatschappij. En we zorgen ervoor dat uh, heemsteden toch een stukje veiliger wordt met ons inzet. Ja. En, en um, wat is de verhouding vrijwilliger versus vaste kracht bij de brandweer? Uh, de vast, ja, de, eigenlijk ja, de beroepsjongens uh, die zijn uh, 24 uur op de kazerne. En uh, wij komen vanuit hun huis en we hebben daarnaast eigenlijk nog gewoon uh, een baan erbij. Uh, zelfs ben ik uh, onderdeel van... Uh, tien vakken kwamen uh, van Regio Noord-Holland-Noord, dus ik hou zeg maar, brandweermensen op uh, niveau met opleiden en uh, oefenen. Uh, dat is mijn vaste baan en daarnaast inderdaad uh, vrijwillig in Heemsteden. Ja. En, en uh, als je, ik denk dat je de gemiddelde, nou ja toen ik jong was, zei de gemiddelde zesjarige ik wil brandweerman worden. Ik verwacht eigenlijk dat het uh, zoveel jaar later niet heel veel verantwoord is, veranderd is. Wat, wat, wat, wat, wat zit daar in die baan dat, dat, dat ja, mensen zo mooi vinden? Ja, het is toch, ja, het is een, waar uh, wij naartoe gaan is natuurlijk van als we de brand staat, ja, wij gaan naar binnen toe en waar, waar de mensen natuurlijk uh, uh, voor wegrennen. Ja, het is toch fascinerend, uh, zeker als je bij ons op de post bent, uh, zo broederschap, vriendschap, uh, je, je vertrouwt op elkaar, uh, het is ontzettend belangrijk uh, binnen onze post. En dat is er ook en dat is ook heel fijn en uh, heel leuk en dat maakt het... Uh, brandweer echt super leuk en interessant om uh, ja, met elkaar inderdaad uh, incidenten te bestrijden is er veel veranderd in die 15 jaar dat jij vrijwilliger bent ja zeker er is er hoop veranderd uh, maar goed uh, mensen uh, hebben veel meer acties in huis oh, ja. uh, zoals telefoons fietsen elektrische voertuigen uh, dus ja de branden zijn zeker anders uh, geworden dan uh, 15 jaar terug uh, dus ja Um, er is dus wel meer uh, lering en scholing in en dat krijgen we ook, ook als vrijwilliger. Uh, ja. En uh, de beroepsmensen precies hetzelfde, want we hebben dezelfde opleiding, uh, basisopleiding gevolgd. En daarnaast oefenen we elke dinsdagavond oefenen wij uh, onze fabrikwaan. Uh, hoe wij uh, zeg maar, omgaan met, uh, met, uh, ja, met, met alle omstandigheden die we kunnen meemaken. Uh, dus ja, dus uh, het is heel interessant, superleuk. En, ja, en we hebben zeker nog plek. Ja, en, en wat, wat ik... Eh, eh, ik heb het woord brandweervrouw is nog steeds niet ingeburgerd. Het, we hebben het nog steeds altijd over brandweermannen. Zie is, je is, is daar verandering in? Dat er steeds meer vrouwen ook vrijwilliger willen worden of worden bij de brandweer? Ja, zeker. Ja, ja. We hebben geloof ik wel uh, vier, vijf uh, brandweervrouwen bij ons in het korps zitten. En cool. dus, uh, nou, vrouwen zijn ook zeker welkom. Ja, want onderschatten we het belang van vrijwilligers bij de brandweer. Maar dat, uh, dit, deze vraag stel ik ook altijd aan de reddingsbrigade in Zandvoort. Uh, ja, valt ja. of staat ja, alles bij dit soort instanties bij vrijwilligers? Ja klopt. Uh, 80% van de brandweer in Nederland is vrijwillig, 20% is beroeps. Uh, en dat is ontzettend belangrijk, ook zeker bij de renningswilliggaden of bij andere instanties, uh, ja, dat het wel zeker bouwt op inderdaad op vrijwilligheid. En uh, het is ook een belangrijk dat wij natuurlijk uh, behouden en blijven bestaan. En dat is echt heel belangrijk ook voor een gemeente. Ja, ja. en, en um, zaterdag houden jullie dus een open dag. Ik, ik zei het net al, die ja, is voor cool. iedereen. Wat kunnen we verwachten? Nou, wat kunnen we verwachten? We geven een aantal demonstraties. Uh, vlam in de pan van wat je wel moet doen en vooral niet moet doen. Uh, we laten een gasbusje exploderen. Kijken wat het effect heeft van mensen uh, kamperen. Ik vind kamperen leuk en dan komen ze thuis en die leggen alles in de schuur. Uh, stel je voor dat je naad een brand hebt en waarop wat zo'n stukje gevaarzetting is zo van... Uh, wat doet nou zo'n campinggasbusje eigenlijk? Uh, dat laten we zien. Uh, we gaan een, een technische hulpverlening doen met knippen van een wrak. En staan, dat zijn onze demo's, en we, uh, kinderen en volwassenen kunnen fietsen, krippen, uh, de jeugdbrandweer is bij ons. Uh, we hebben ook een onderdeel jeugdbrandweer, uh, dus mensen van de, van de, van de brandveilig die geven adviezen. Uh, Redensteligale staat ook bij ons inderdaad uh, met een stand. Uh, nou, dus we hebben eigenlijk een vol programma en iedereen is hartstikke welkom. Ja. Oké, okay, ik, ben, ik ben wel bij één ding zit nu in mijn hoofd. Wat doe ik bij Vlam in de Pan? Deksel erop. Gas uit en niet met de panden buiten rennen. Laat hem staan en bel 112. Nee, maar is dat het soms niet? Oké, okay, ik, ik, ik, ik heb nu zoveel vragen succes ermee, het wordt bijna een soort hoorcollege. <laughs> maar soms, denken maar. we soms bij, bij brand, dan handelen we vooral uit angst, terwijl rust dan het belangrijkste is. Het is heel logisch, deksel op de pand, punt. Ja, nou, inderdaad. Uh, uh, natuurlijk, uh, als het gebeurt in je keuken, is het inderdaad. Zeker, slaat zeker de paniek uh, bij ons uh, eh, slaat zeker de paniek door maar goed het belangrijkste is inderdaad ja pak je rust uh, handel goed en let op inderdaad voor je stukje eigen veiligheid dat het belangrijkste is en inderdaad duidelijk gewoon diksel erop gas uit en wel inderdaad zeker de brandweer kunnen wij na controle komen doen om te kijken of de vlam niet uh, ergens uh, yeah, in de afzagkap zit of ergens anders ja. dus, uh, en. en dus wees altijd voorzichtig. Ja, nee, dat sowieso. En ik, bij barbecues uh, heb ik ook altijd. Uh, volgens mij heb je in de zomer heb je het ook weer heel druk met uh, barbecues, uh, toch? dat nou, op zich mee. Oh. Mensen doen het uh, hartstikke goed met barbecues. Ja. Dat is goed dus opgedeeld. We zijn wel heel blij mee. Mensen hebben toch wel van uh, de koeltjes niet, heet de koeltjes niet in een verandersbak gooien. van een uh, plastic kliekje. Ja, dan ja, dan kan het ook nog wel eens broeien. Ja. Maar nee, algemeen gaat het toch hartstikke goed. Oké, okay. en, en nou ja, dat is dus, hè, jullie geven demonstraties, je geeft ook een bepaalde informatie en de, nou ja, ook bepaalde, nou ja, wat doe je als. Um, maar is één van de doelen ook uh, dus toch extra uh, vrijwilligers te werven en mensen geïnteresseerd krijgen in de, in, in de brandweer? Ja, zeker, um, ik sta met de kloekchef Frits, daar staan, staan we allebei uh, met een stand inderdaad om vrijwilligers te werven. Um, mensen die graag in Heemstede wonen en die willen graag een steentje bijdragen, kunnen ze zich zeker bij ons aanmelden. En um, voor de mensen die zoiets hebben van, um, ik vind brandweer heel prachtig, maar ik wil er niet bij, hebben wij een kalender gemaakt voor 17,50 ja. um, euro. een speciale mooie kalender die wij gemaakt hebben om, uh, ja die kun je dan op je wc hangen. Dan heb je altijd nog een stukje brandweer Heemstede in je huis. Oh, wat Want wat stel je wil vrijwilliger worden, wat zijn de vereisten? Nee, je moet dus stoer zijn denk ik zomaar. Niet bank voor vuur? Nou, die uh, nou, bank voor vuur, dat is zeker wel, ja. wel handig. Uh, wat ook wel heel belangrijk is, uh, is inderdaad een beetje sportief, is wel handig. Sportief zijn, uh, goed in de groep passen, is wel belangrijk. Uh, creativiteit en dan, uh, ja, dan is het belangrijkste inderdaad van de je. Uh, mocht je het zeker geïnteresseerd zijn om brandweerman of vrouw te worden, dan uh, mag je inderdaad uh, de aanstellingskeuring doen. Dat is een sportieve test. En dan gaan we die even testen, kijken hoe, van hoe sportief je bent. En dan krijg je ook nog een gesprek met een psycholoog. Is dat allemaal perfect? Nou, superleuk. En dan gaan we door naar de opleiding en die duurt uh, ja, twee jaar. Oh wow. En dan als je dat klaar bent, dan ben je volledig manschap. Uh, Remco Knollen van de uh, vrijwilliger bij de Heemstedse Brandweer heel veel plezier uh, aanstaande zaterdag. I'm so time. Zandvoort, Altijd in de buurt. De zomer ligt alweer achter ons en we maken ons klaar voor een nieuwe herfst. Maar wat vonden de bewoners en bezoekers van deze zomer in Zandvoort? Het is weer tijd voor een nieuw straatgesprek. Vandaag gaan we het hebben over wat vind jij van Zandvoort in de zomer? U hoort het in een nieuw straatgesprek. Zandvoort in de zomer is hartstikke lekker druk. En met ontzettend veel gezellige mensen. Dus wij kletsen hier heel veel Duits. En voor de rest vind ik het geweldig. Ik zie dat jullie eigenlijk internationaal zijn, want ik zie eigenlijk alle talen staan. Maar Duits en Engels, Nederlands zie je hier wel het meest, denk ik. Al die talen die daar op dat stuk papier staan, die zijn hier aan de bar geweest. Okay. Dus wij doen niet aan Google Translate. De mensen zijn hier echt geweest. En wij spreken met z'n tweeën zes talen. Alles met een uh, Nederlands accent. Maar, maar we kunnen met, met uh, de meeste mensen hier gewoon direct praten. Nou, uh, zomergevoel, ja, het strand natuurlijk. Heeft je veel te vinden? Ja, heel veel. Heb je nog een favoriete strandtent? Ja, uh, yeah, Biesclub 10. 10? Ja. Yeah. Uh, what do you think of the summer in Zandvoort? Nice, wonderful. Nice. Last week was wonderful, ja. Yeah. Great. En uh, why are you here? Are you here for the sea or the food? Or... For the sea, ja. Yeah. The... <laughs> yeah. Wat vinden jullie van Zandvoort in de zomer? Ja, hartstikke leuk. Ja, ja ik woon in Zandvoort. Dus, uh... Dus ik, ja, dus ik ben uh, bekend hier. And, uh, <laughs> de hoeveelheid mensen? Ja, het is druk. Goed druk. Het is uh, goed, goed voor Zandvoort. Uh, ja, tellen. hetzelfde ja, als in de winter. Hier. Ja, mijn wonen hier. Druk. Ja, druk. Ja. Wat vind jij van Zandvoort in de zomer? Uh, ja, heerlijk. heerlijk. Lekker, lekker warm, lekker druk. Lekker naar het strand, de dorp in, kroegje, biertje halen. Wat vind je van de zomer in Zandvoort? Uh, we blijven hier here twee dagen. days uh, Until today, it's very nice. <laughs> And you're here for the sea, for the Formula One, or for the sea? For the sea. Yes. Okay. Thank you. Wow. If I may very ask. Very nice. You. Yeah. Very nice. Very nice. And w where? Uh, why are you here? For holidays. It's a uh, 14th birthday. Ah, oh, happy congratulations. <laughs> <laughs> <laughs> so, pa Papa, one week. Mr. One week. Papa. Okay. Yeah. Special And time. you're are come here for Formula One, or the sea, or the nice weather? Oh, no, I've been here for 30 years ago. Oh. You know, there it's was a nice time, uh, uh, yeah. <laughs> yeah, Yeah, nice no, I party. don't remember. There <laughs> <laughs> was well, a big party here. <laughs> okay. <laughs> so it changed a lot. Yeah. The buildings, the its infrastructure. Yeah. So the shops, more and more like Döner and uh, yeah. small shops for yeah. one euro shops. And former time was more cozy. More cozy? Yeah. yeah. Back then? Yeah. Okay. Hmm. Something we we can learn on. <laughs> Probably. It's like every city. <laughs> Dus so we leven niet ver van Maastricht, dus so we komen met de Nederlandse stijl. Oké. Voor ja, ja, ja. Wat vindt u van Zandvoort in de zomer? Winters uh, is het ook leuk hier. Zwinters is het ook leuk. Is ook een antwoord. En wat doet u dan zo in de zomer in Zandvoort? Uh, wij hebben een bunker hier voor het zomerhuisje. Dat is lekker. Dus uh, u gaat hier uh, eigenlijk op vakantie of woont u ook in Zandvoort? Ik woon de zomer in Zandvoort. Het zomergevoel is de zon. Houdt u een beetje van de zomer in Zandvoort? Jazeker. Je, je verkoopt bloemen. Merk je dan ook wel als de zon extra schijnt dat het extra druk is hier in Zandvoort? Uh, het is wel drukker, maar voor ons juist niet. Nee, bij ons loopt het dan juist een beetje terug. Dan gaan mensen allemaal naar het strand toe en zo. Dan komen ze geen bloemetjes halen bij ons. Dus je verlangt weer naar de herfst? Uh, zeker, zeker. Dan wordt het weer drukker voor ons. En dat is ook meer mijn weer. Het is te warm voor mij. Het is te warm. Ik raak zweten zo. Daar hou ik niet van. Dit was hem weer, het straatgesprek voor vandaag. En tot de volgende keer. The days are okay. I watch the TV in the afternoon. If I get lonely. The sound of other voices. Other rooms are near me. Not afraid. The operator the time it's good for a life there's always radio and for a dime i can talk to god dial a prayer are you there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 Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Vorige week woensdag stond er op de botermarkt de caravan... waarin bezoekers konden ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn. Directeur Roxane van Akker van Bibliotheek Zuid-Kennemerland... stapte samen met wethouder Bas van Leeuwen de Escape Caravan binnen. Dag Roxane, jij bent de directeur van uh, onze bibliotheek. En, uh, ja. en uh, jij bent in een wel heel bijzondere caravan geweest vandaag. Ja. Exact, dat was ook ontzettend leuk. Samen met uh, wethouder Bas van Leeuwen ja. mocht ik uh, de escape caravan in. Uh, uh, om, uh, de escape caravan staat op de botermarkt of stond vandaag op de botermarkt mm -hmm. om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. En vooral om mensen bewust te maken van hoe het is om laaggeletterd uh, uh, in de samenleving te staan als de onze... Ja, het is voor mij is het heel ingewikkeld. Omdat ik, ja, ik, ik kan lezen. Ik ben niet laaggeletterd. Ja. Dus dan is het best ja. wel ingewikkeld om uh, je in te kunnen leven, denk ik. In iemand ja. die ja, die mogelijkheden ja. gewoon niet heeft. Ja. Oe, hoe hebben jullie ja. dat voor elkaar gekregen? Om dat dan toch voor... Ja, te... ja dat dat was echt bijzonder, omdat ik ook dacht van nou, ik ben heel benieuwd, van hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar, we, we kunnen inderdaad allemaal lezen, dat geen probleem. En um, het is ook echt wel gelukt om, um, in de manier waarop ze dat hebben gedaan, om die, ja de kracht van de caravan is echt, je komt naar buiten je denkt, oh ja, zo is het. Ik had dat niet eens echt verwacht, ik denk nou ja, weet je, dat, hoe, hoe gaan ze dat doen? Maar, maar neem ons eens mee buiten, in die caravan. Ja, zonder dat ik het helemaal... Ik ga het niet helemaal verklappen hoe het nee, werkt. Dat... Want het komt natuurlijk overal... Um, ja, je, je gaat naar binnen. Je gaat uh, puzzels doen. Um, je krijgt opdrachten. Um, um, maar ja, de, de, de teksten zijn niet helemaal... Ja, niet helemaal, niet helemaal helder. Hmm. Je kunt het niet, dus je zoekt en je kijkt. En nou, je bent bezig. En nou ja, de wethouder en ik hadden iets kort tij, korter tijd. Dus we kregen af en toe ook... Maar volgens mij gebeurt dat ook als je er langer in zit. Krijg je af en toe als je het niet verder kan, krijg je een tip. Oh, gelukkig. En, nou, fijn. Maar tegelijkertijd op een gegeven moment denk je van nou ik ik wil, ik wil alleen. Weet je, ik hoef geen ik wil zelf kunnen. Weet je, zie van, nou ja, ik ben heel fanatiek met spelletjes. <laughs> dus ik denk van ik los het, ja, ik los het zelf wel op. Maar ja. dat lukte dus niet. Hmm. Dus op een gegeven moment nou, moesten we naar buiten weer terug. En ik, zei, ik kwam naar buiten en ja, ik ben gefrustreerd. Nou, oh. en toen de mensen op me heen die stonden, die hadden iets van, dit is precies wat we willen horen. <laughs> Want dat is dus wat er gebeurt. Ja. Als je laaggeletterd bent, je loopt tegen dingen aan, maar ben je denkt, verdorie en het aparte, ik heb er nog over nalopen denk ik, Ik denk ja het gekke is het is dus, ik heb nu ook weer weer ervaren, van dat het moeilijk is om hulp te accepteren hè? want je denkt, ja ik krijg weer een tip maar ik wil het eigenlijk zelf doen mm -hmm. of, en het is ook nog moeilijker om hulp te vragen van joh, weet je, ik, het lukt niet kun je me helpen en dat gevoel, nou dat, dat, dat kreeg ik dus uh, in, in die caravan en je hebt niet in de gaat je komt buiten, je bent gefrustreerd en je denkt, verdorie, waarom is het nou niet gelukt en nou ja, dat is precies wat ze willen. Ja, ja want ik kan me voorstellen, het is natuurlijk ook ongelooflijk frustrerend. Je, je, je mist informatie, je weet niet waar je ja. moet zijn. Ja. Uh, ja. Ik bedoel, loop maar eens een ziekenhuis binnen en ja, je moet gaan zoeken ja. naar waar is jouw ja. afdeling. Ja. Nou, dat staat natuurlijk allemaal keurig beschreven, keurig netjes. Ja. Soms ja. staat er nog een gezellig plaatje bij, ja. een soort soort, soort ja. uh, icoontje. Ja. Maar, maar ja, je, je hebt je taal wel echt keihard nodig. Nou, ja, Een ziekenhuis is daar helemaal waar, hè? dus dat, nog iets simpelers. Gewoon een kaartje kopen wat vroeger bij een loket kon op, op het station. Dat moet je nu achter een scherm doen en er staan ook allerlei dingen die hmm. niet iedereen begrijpt. Ja. Dus gewoon die hele simpele. dus die digitalisering, dan denk je van dan los je er toch mee op. Nee, in hm. tegendeel, Juist dus niet. de afstand wordt steeds groter, het wordt ja. steeds ingewikkelder. Nou, dit ja. is allemaal onderdeel van de week van uh, lezen en schrijven. Hè? Ja. Uh, om hier ook aandacht voor te vragen voor die lage letteraar. Is, is het probleem nog heel groot? Hoeveel mensen zijn er lage geletterd eigenlijk, weet je dat? Um, in Nederland uh, bijna 3 miljoen. Zo! Ja, is waanzinnig. Ja. En dat uh, is van jong tot oud. Hè. Er zijn gewoon ook, ook te veel kinderen die letters van school komen. Mm. En dat weten we met elkaar. Uh, tegelijkertijd kunnen we daar... En ik, ik, ik, ik zie, we zien nou dat we daar met z'n allen, dus het hele taalnetwerk, echt... Uh, uh, ik heb ook het idee dat er echt stappen aan het zetten zijn. Dat kunnen we pas meten natuurlijk. Daar heb je een lange adem voor nodig. Dat zal maar eventjes duren. Maar we werken met kinderdagverblijven samen. Met scholen samen. Met welzijnsorganisaties. In dat hele netwerk om de doelgroep te bereiken om kinderen preventief ook te enthousiasmeren, om met taal bezig te zijn, te lezen, en um, ja, ook jonge ouders bewust te maken van het belang van voorlezen en van taal. Dus er wordt echt ook heel veel fronten nu ingezet om preventief daarmee bezig te zijn. En tegelijkertijd ook, in de samenwerking met allerlei partners, ook de, ja, de mensen te vinden die, um, die um, ja, moeilijk, moeilijkheden hebben met de taal. Ja, om, om die vooruit, vooruit te helpen. Ja, de volgende uitdaging is dan wel, hier zit natuurlijk en is wel heel begrijpelijk, heel veel schaamte omheen. Tuurlijk. En hoe, zoals ik al zei, hè, bedoel, ik kom uit die kerf en denk, ja, eigenlijk wil ik het zelf oplossen. Ik wil niet vragen om hulp. Dat is zo begrijpelijk. En die, die schaamte die eronder zit van, ja, eigenlijk moet ik dit kunnen. Hè? Ja, dat is iets wat, wat, wat heel lastig is om te doorbreken. Ja. En um, ergens had ik ook wel iets van... Weet je, we zijn altijd bezig met leven lang ontwikkelen. Iedereen moet zich ontwikkelen. Nou, de een doet dat op het niveau van uh, een, een studie en een andere taal leren. En de ander die, nou, die heeft het nodig om zijn taal te ontwikkelen. Omdat hij een omgeving heeft gehad waar hij niet zoveel met taal bezig is geweest. Hmm. Dus ik denk dat we meer zo moeten gaan kijken naar... Leven lang ontwikkelen is voor iedereen. Ieder op zijn, op zijn niveau. En dan hoort schaamte niet thuis. Nee. Nee, precies. Je mag er gewoon... Vraag gewoon om hulp. Punt. Ja, Maakt niet uit. Ja, Ja. ga er niet voor. Iedereen moet zich ontwikkelen. En de een heeft de hulp nodig bij het een. En de ander heeft de hulp nodig bij het ander. Precies. Uh, ja, Iedereen heeft een andere achtergrond. Iedereen heeft andere kansen gehad, weet je. Uh, dus, dus schaam je niet en, en uh, vraag die hulp. En, en is er maar, nog iets wat, uh, wat, wat we als bibliotheek kunnen gaan doen om dit uh, probleem aan te pakken? Ja, het is natuurlijk een beetje voor de vuist weg uh, de vraag, want het is natuurlijk logisch. Maar kun je daar wat, wat, wat ja wat, wat dingen over zeggen wat jullie dan doen? Ja. Ja, nou, kijk, wat we natuurlijk preventief doen... is inderdaad heel veel met, met kinderdagverblijven, scholen... Ja. werken aan het antiosmeren van kinderen. Duur, gaat dit maatschap tot en met 26. Ja. Voor jongeren hoort daar ook weer bij. Alles maar om die drempel zo laag mogelijk... En die inspiratie hè, te laten zien en vertellen mm -hmm. hoe leuk het is. Maar dan ook nog weer met de, alle partners waar we mee samenwerken. Kijken van, oké, okay, bijvoorbeeld iemand komt met een vraag over digitale ondersteuning. Of, of oh, help mij me met zo'n belastingformulier, En dan merk je al, ook de vrijwilligers en onze, onze mensen, merken dan al, hé, hey, er zou hier best wel eens een taalvraag achter kunnen zitten of een probleem waarin we met die taal wat moeten doen. Hmm. Dus het is ook op die manier kijken en kijken van hoe kun je een vertrouwensband opbouwen met mensen, om dan vervolgens ook die volgende vraag of hè, die volgende hulpvraag te kunnen uh, daarmee aan de slag te kunnen gaan. Wat ik wel, dus, wat ik wel interessant bent, vind, uh, Roxanne, is dat ik echt het idee heb dat je wel echt iets hebt ervaren vandaag. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja. En vooral die schaamte ook en dat ja. je ervan de vanaf door die ik wil het zelf kunnen. Ja. Nou, <laughs> en ik die zag je niet aankomen. Okay. Ja, nee, nee, nee, nee. Mooi. Hé, hey, kunnen wij nog, uh, kunnen wij ook nog een keer de de, de escape room in als uh, als als burger? Uh, ja, volgens mij wel. Kijk, het is een uh, het is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven. Mm -hmm. nou ja, hij staat nu niet meer in Haarlem, maar hij staat op verschillende op verschillende plekken, ook in de regio, hè, regionaal. Okay. Dat Best best kunnen, maar dat, dat, dat kan ik uh, jezelf even niet mee verhelpen. Maar stichting <laughs> Lezen, even kan dat kan dat wel. Nou, dus dat ik, zeker doen. Ja, want het, het klinkt al wel, wel als een soort experience die uh, ja die je in ieder geval meer inzicht geeft in hoe het is inderdaad om laaggeletterd te zijn en uh, ja, tegen en welke zeker. issues je aanloopt en dan gaat het inderdaad ja. verder. Dan dan ik ken het gewoon niet lezen. Ja, er zit een heel Zeker ook voor jullie, omdat um, zeg maar de, de, de, om, de lokale omroepen vaak ook hele belangrijke um, uh, um, informatiebronnen. zijn voor mensen die ja. dat dan niet goed kunnen lezen. Zeker. Om dan he, dus op die manier aan nieuws te komen. Dus eigenlijk wel heel mooi om dat ook uh, vanuit jullie eens te doen. Nou, dan ja. blijven we met z'n tweeën daar gewoon hard aan werken vanuit de bibliotheek en wel als lokale omroepen <laughs> ja. ook. En ja. um, Roxanne, dank je wel. Um, ik uh, wens je een Vindelijk hele fijne daar. avond. En um, ja. Nou ja, niet al te gefrustreerd gaan slapen straks. Nee, nee, nee, komt goed. Alright, komt tot later, dankjewel hè. Regio Radio, elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Elon Sluis en Olof Jolen, welkom allebei. Uh, jullie hebben een uh, boek gemaakt, uh, uh, Erfgenamen. En uh, dat is Opgroeien uh, in de Schaduw van de Oorlog. Nou, wat heeft ja. de Oorlog ermee te maken? De uh, oma van Ilan, uh, Lies. Dat was een, een, een ja, ja. jo Joodse vrouw. Hè? Zeker? En die ja. heeft uh, als enige van haar familie zeg maar, de oorlog opgegeven. Met haar dus en haar moeder. Ja. Met haar dus en haar ja, moeder. Ja. Oké, okay, daar gaan we zo over praten. En dan heb je uh, de grootvader van, uh, van Olof, dat is Jacobus. Jacobus, denk ik. Hè? Jacob. Ja, Koop was de roepnaam eigenlijk. Koop ja. oh, Ko, Ko van Jolen. Nou, die, die heeft een hele andere kant van het spectrum uh, gevonden. Want die uh, zat bij de SS onder andere. En uh, heeft aan het oostfront gevochten. En is later ook nog bij de SD, de sigaretendienst, in uh, Utrecht geweest. Nou, dat was een, een beetje donkere uh, kant, denk ik. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Vooral die SD-kant is heel donker. Dat is hem ook uiteindelijk uh, het zwaarste aangerekend. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want dan was het dus alleen maar een jodenjacht en... Uh... Nou ja, uiteindelijk... we hebben voor dit boek allebei uitgebreid archiefonderzoek gedaan. Ja, uiteraard. Gaan we en dat van. archiefonderzoek daaruit kon je opmaken. Ik heb ook gewoon de hele dagvaarding die er tegen mij was uitgebracht... na de oorlog door een bijzondere rechtspleging. En in die dagvaarding werd hij gekoppeld aan de dood van 23 mensen. Dat Zo. wil niet zeggen dat hij die zelf 23 allemaal... He, uh, letterlijk fysiek gedood heeft, maar of hij Aangegeven. was betrokken bij de aanhouding van ja. die mensen, of hij was betrokken wel, uiteindelijk uh, stond in een vuurpeloton en heeft wel geschoten. Zo, ja, ja, nee, dat is verschrikkelijk allemaal. Maar uh, hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit boek überhaupt te maken? Nou, kijk, uh, Olof en ik uh, die, die kennen elkaar al heel lang. We zijn elkaar ooit uh, tegengekomen bij Haarlem's Dagblad, waar we allebei ja. begonnen zijn als, ja. als journalist en we zijn bevriend geraakt. En uh, nou goed, op een gegeven moment, mijn naam, mijn voornaam, Ilan... krijg ik altijd de vraag, joh, waar komt dat vandaan? En dan zeg ik, nou, het is een Israëlische naam. Oh, in Joods dan? En dan begint heel vaak een gesprek. En dan gaat het ook natuurlijk heel vaak over... Uh, nou, hoe is jouw familie ja, de oorlog doorgekomen? Ja, ja, ja. En moet ik eigenlijk altijd zeggen, moest ik zeggen tot nu... Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Huh. Uh, he, mijn oma heeft er na de oorlog nooit meer over gesproken. Nee. En uh, mijn vader dient er eigenlijk ook niet... Ja. Um, dus ik was wel nieuwsgierig naar mijn uh, familiegeschiedenis. En tegelijkertijd heeft Olof op een gegeven moment... Uh, in, uh, tijdens uh, een, een etentje of wat dan ook... Uh, ook natuurlijk uh, verteld over uh, waar, waar, waar zijn familie vandaan komt. Ja. Um, nou, dat gegeven... Hè, wij zijn heel goed bevriend geraakt, al 25 jaar. Uh, maar toch komen we van een heel andere kant uh, ja. van de geschiedenis, zou je ja. kunnen nou zeggen. Ja. Ja. Um, ja, dat vonden we wel interessant. En op een gegeven moment waren we met z'n tweeën op een, een roadtrip naar Spanje... En in de auto heb je veel tijd om met elkaar te praten. Dat hebben we ook gedaan. En toen, ja, eigenlijk, ik weet niet meer wie het was, maar een van de twee opperde. Uh... Ja, misschien moeten we daar een boek voor mm. schrijven. Mm. En ja, ik denk dat ik het geweest ben. Maar volgens mij was Olof's reactie: van ja, ja, jij hebt makkelijk gemaakt. Ja, wat doen. Ja. <laughs> Want uh, ja, je hebt wel de makkelijke kant van het verhaal te vertellen. Maar ja. goed, ja. Ja, gaandeweg is dat toch een beetje... Uh, okay. wist, wist jij van de geschiedenis van Cole van Jolen? Ja, oh, nou, dat, dat weet ik wel. Ik, ik was denk ik een jaar of twaalf... toen heeft mijn moeder dat wel op hoofdlijnen verteld. Huh. Hè? Uh, met het idee van het is goed dat je dat weet. Maar ook uh, een moment waarop zij dacht... oké, okay, nu, nu kan je daar wel mee omgaan. Hè? Als je jonger bent... dan zal je misschien daar een hele rare uh, idee bij krijgen. Misschien het zelfs mm -hmm. stoer vinden of zo. Nou, dat is het natuurlijk helemaal niet. Uh, dus ik wist dat en ik heb uh, uh, um, ja, eigenlijk dat soort moment van oké, okay, ja het is wat het is. Je bent dan ook op mijn leeftijd nog jong genoeg om, om bepaalde dingen als gegeven te accepteren... en daar niet uh, heel erg last van te hebben of zo. Ja. Ja. Maar uh, ik kan me voorstellen in het hele uh, onderzoek wat je hebt gepleegd... dat je toch dingen bent tegengekomen waarvan je dacht van... Uh, die had ik beter niet kunnen weten. Of uh, is dat niet zo? Nee, ik ben wel blij dat ik die dingen wel weet. Ja. Kijk, en, en uh, heel, uh, ook, ook daar geldt weer... Ik, ik denk dat ik een jaar of 25 was dat ik met mijn vader ooit uh, het dossier wilde inzien. Uh, dat lag toen al bij het ministerie ja. van Justitie. Tegenwoordig bij het Nationaal Archief. Uh, nou, we, hebben dat, we zijn daaraan begonnen, maar waren toen allebei niet ervaren genoeg in dat soort dossiers doorkijken. lazen een paar stukken en waren toen zo geschrokken. Uh, ja, dat toen dachten <coughs> Sorry, van uh, nou ja, laat maar. Mm. Uh, en, en, en nu was het van oké... Okay, nu, nu ben ik gedwongen door dit project... om het wel helemaal te lezen. Hè, en al die jaren ben ik ook veel meer gewend aan, aan het lezen... van grote dossiers, strafdossiers. Mm. Ja. Uh, ja, dus in die zin... dan, dan krijg je het hele beeld... Ja, en dat dat hele beeld uh, ontnuchterend is en confronterend. Ja, dat is zo. Maar ik had in brokjes wel al uh, door de loop der ja. jaren wel dingen gehoord. Het uh, was niet zo ik daar vrees ik van schrok. Nee, nee, okay. Maar het is wel ja. confronterend om dit te horen over iemand die uiteindelijk wel familie van je Ja, heeft. Het is de vader van je moeder? of nee, vader Van je vader. Van je vader. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. En jouw vader wist er ook al uh, behoorlijk wat van af, of niet? Ja, mijn vader is uh, in zijn jeugd. Heeft wel gehoord. Uh, dat he, Zijn vader was er niet. Zijn vader overleed uh -huh. in 1952. Toen was mijn vader zeven. Heeft, uh, heeft ook nooit echt, echt een fysieke band yeah. met hem opgebouwd. Hij uh -huh. uh, hoorde in zijn jeugd. Ja, jouw vader was politieman. En uh, ja, weet je, Dus dacht hij. Nou, het zal wel goed zijn. Yeah. En hij heeft. Naarmate hij wat, wat ouder werd. Uh, richting de twintig ging. Ja, toen hoorde hij wel van. Wacht even. Hij is politieman geweest. Maar nou niet op de manier. Die helemaal uh -huh. oké okay is, zullen we zeggen. Uh -huh. uh, en, en had wel het beeld dat hij had. Kwam vooral van de kant van. Uh, een tante, dus de, de zus van zijn vader. Ja, dus die was ook niet geneigd om, uh, om al te naar te doen over haar, uh, nee, uh, over haar nee, broer. Nee, dat begrijp ik. Ja. Hey, hoe hebben jullie dat in één boek kunnen vatten? Want je, je, je zou zeggen, we maken twee boeken van. Maar ja, jullie hebben het in één boek uh, gedaan. Ja, ik, ik denk dat juist het contrast... Nou, je je zou moeten lezen, hè, verhaal, Ja, natuurlijk. <laughs> uh, maar vooral het contrast tussen die twee verhalen... Uh, maakt het, denk ik, heel interessant. Hè? Die verhalen zijn een beetje door elkaar heen gevlochten... Ja. Uh, en wat we ook hebben gedaan voor die project... omdat onze vaders nou niet al te scheutig waren met, met informatie... is dat we elkaars vader hebben geïnterviewd. Dus uh -huh. we hebben een uitgebreid gesprek met, uh, met app de vader van Olof, gehad. Um, en uh, ja, dat maakt ook eigenlijk dat je uh, ook wel gedwongen bent... om je te verdiepen in het verhaal van de ander. Uh -huh. En ik denk dat dat ook wel mooi is uh, wat uit dit boek blijkt... Uh, en wat misschien ook wel, uh, ja, het is geen stichtelijk boek of zo, maar wel een mooie boodschap is. Dat als je verdiept in het verhaal van een ander, dat je ook uh, merkt dat dingen niet heel zwart-wit zijn, nou, maar uh, ja. Ja, een rijke schakering aan kleuren heeft, mm -hmm. uh, ja, waardoor je ook wel begrip krijgt voor een ander. Ja. Dat wat mij heel erg getroffen heeft in het, in het verhaal van, van Olaf's vader, is wat Olof net al aanstipte, dat hij natuurlijk lange tijd niet echt geweten heeft hoe het zat. Nee, hij krijgt brieven van zijn vader. Een, een begenadigd tekenaar... met mooie plaatjes en... Uh, oh. uh, uh, app, uh, zorg je goed voor je moeder... doe je je best op school... Oh. zoals een vader dat naar zijn zoon zou doen... Uh, en ja, gaandeweg kwam je er dus achter wat hij gedaan had. En voor mij was het juist andersom. Hè. Ja. Ik, ik, ik wist wat hij gedaan had en zag op een gegeven moment die brief en die tekeningen. Ja. Uh, en ja, dat, dat, dat, is, dat is heel tekenend voor, voor dit verhaal, zeg maar. En dus ja. Uh, nou ja, dat, dat uh, maakt dit boek, denk ik, extra interessant. Jouw grootmoeder Lien uh, heeft dus de oorlog overleefd. En ja. zij was een van de weinigen van de hele familie die dat uh, overleefd heeft dan. Uh, ja, uiteindelijk wel. Uh, ik heb thuis nog een, uh, een stapeltje A4'tjes... Uh, wat een familielid van mij ooit heeft uitgezocht. Um, ja, En er staan, ik weet niet hoeveel namen op Rijt en Groen... die allemaal in de meest verschrikkelijke orde in Europa zijn omgekomen. Um, mijn overgrootmoeder uh, heeft met haar man ook in de kampen gezeten... in, in Westerbork, Bergen, Belze, Noornien, Nou, noem het allemaal maar op. Mijn overgrootmoeder heeft overleefd... en uh, haar kinderen, dus mijn oma en haar zus... Die hebben in de oorlog uh, ondergedoken gezeten. Mijn oma, uh, bij mijn opa hm. en zijn familie. Uh, die zijn daar ook verliefd geworden op elkaar. Ze zijn na de oorlog getrouwd. Hm. Uh, en uh, haar zus. Um, uh, af en aan bij, ook bij mijn opa en zijn familie. Maar ook op andere plekken. Um, en nou goed, door dit boek heb ik ook wel uh, eigenlijk uiteindelijk ontdekt... hoe zij uh, de oorlog hebben overleefd. En dat is ook best een bijzonder verhaal eigenlijk. Hm. Maar waar ben je gaan zoeken? Waar ben je begonnen? Nou, ja, ik ben eigenlijk ooit begonnen... omdat ik uh, op een gegeven moment uh, tussen twee banen in zat... en wat tijd over had. En uh, dacht, nou, nu ga ik eindelijk een keertje naar Westerbork toe. Uh, het uh, het, uh, het Dorfhoekamp. En daar was ik met ja. mijn moeder. En uh, ik liep daar naar binnen... En uh, als je daar geweest bent, dan, dan weet je dat daar de namen van alle uh, mensen die zijn ja. omgekomen via Westerbork worden opgenoemd. Het zijn er meer dan honderdduizend, ik naar binnen. En binnen een minuut hoor ik de naam van mijn overgrootmoeder. Dus ik stond aan de grond genageld. Yeah. Uh, maar toen dacht ik, dat kan helemaal niet, want mijn overgrootmoeder heeft het overleefd. Toen ben ik in die boeken gaan kijken. Toen bleek er dus nog iemand te zijn met haar naam. Oh. Uh, die het niet heeft overleefd. En toen ben ik naar de balie gelopen daar. En toen zei ik, ja, hebben jullie nog informatie over uh, mijn overgrootmoeder? Uh, uh, oma Betsy, uh, zoals zij het noemde. En binnen tien minuten kwam nu een vrouw terug met wat stamkaarten. Die zei, alsjeblieft. Ja. Uh, en... Toen zag ik eigenlijk op die kaarten wat ik nog niet wist. Nou, want ik okay, ging er eigenlijk ja. altijd vanuit dat zij alleen in Westerbork had gezeten. Maar ze was dus ook nog uh, in heel veel andere kampen geweest okay. met, met haar man. Um, en dat maakte me wel nieuwsgierig. Toen heb ik een afspraak gemaakt bij het Nationaal Archief. Alleen uh, ja, toen brak corona uit. Toen kwam eigenlijk alles weer stil te liggen. Hmm. Uh, maar daar ben ik natuurlijk uh, toen, uh, toen we uiteindelijk aan dit project begonnen weer mee verder gegaan. Maar ook de zolder van mijn vader bleek een goudmijntje. Er toch allerlei dingen op zolder ja. te hebben liggen. Ja. Uh, die toch ook uh, nou ja, het hele beeld, het hele verhaal hebben ja. ingekleurd. En, en ja goed, uh, de verhalen met alle andere familieleden. begrijpen ja. ja. ze. En jij Olof, waar, waar ben jij begonnen? Want uh, ja, er nou, zijn natuurlijk zoveel archieven. Het, ja, maar, maar het belangrijkste ligt in Nederland toch bij het Nationaal archief uh -huh. uh, daar, daar, zit, uh, daar zijn alle stukken van bijzondere rechtsplegingen uiteindelijk terechtgekomen uh, die je kan lezen. Dus ik ben begonnen met het dossier van mijn grootvader. Uh -huh. ja, dat, is, dat, is, uh, dat zijn echte uh, telefoonboeken, dikke mappen, zullen we maar zeggen. Uh, dus dat heb ik doorgekeken. En uiteindelijk heb ik ook uh, uh, de dossiers van mijn uh, overgrootvader, overgrootmoeder, uh, oudtante allemaal gelezen. Om ook daar de, de verbanden te zien. en Hoe is het met wie doorgegaan? Hoe zat het met die? Uh, en, en wat bij mij een, uh, een hele bijzondere fonds was... Uh, waren brieven van mijn grootvader aan zijn zus. Dus aan mijn oud-tante. Uh, mijn vader heeft die geërfd toen zij overleed. In, in 2011, 12, een beetje die kant op. Uh, maar nooit gelezen. Dat hm. heb ik ook aan hem gevraagd. Maar waarom hebben we dat nou gedaan? Zo, ja, daar ja, <klaars> kwam ik niet zo toe. of, of wat was eigenlijk, Hij wilde dat volgens mij liever niet. Toen uh, dus ik zeg, nou, dan ga ik ze wel lezen. Uh, punt is alleen, dat waren... Het uh, was heel dun papier met, met potlood opgeschreven. Het dus was bijna niet te lezen met, met een heel lastig handschrift. Uh, dus uiteindelijk heb ik tegen hem gezegd, ik kom er niet uit. Maar ik wil ze toch wel heel graag uh, lezen, toppen nemen. Want er zit waarschijnlijk belangrijke informatie in. En toen heeft hij twee dagen lang met een, uh, met een, groot, met een vergrootglas en een lichtbak... heeft hij die dingen helemaal uh, ontcijferd. Uh. En zelf opnieuw uitgeschreven. Uh, ja, en dat was wel heel bijzonder. Want die brieven, kijk, zo'n zo strafdossier is toch best wel zakelijk. Ja, tuurlijk. Uh, daar, daar geeft iemand niet heel erg inzage in, in wat hij denkt of wat hij voelt. Of waar die... En dat is wel waar je ja, naar verzoek bent. Die, brie die, die brieven laag. wel natuurlijk, ja. ja. ja. En, en die brieven gaven dat wel eigenlijk gelukkig. Dat zijn ja. brieven van na de oorlog. En daar zie je ook wel mooi de, ja, waarschijnlijk een beetje de karakterontwikkeling. Of, of, het, of, het, of de gevoelsontwikkeling van mijn, van mijn grootvader. Van, van, ja, nog steeds in 1946. In was het nog eigenlijk heilig overtuigd van de goede zaak. Ah. Naar richting 52 toch wel eigenlijk... Ja, dat hij, uh, of, hij, of hij nou inziet dat hij ernaast heeft gezeten, dat weet ik niet. Maar toch wel een man die ja, iets anders wil met te leven. Uh, maar ja. dan is het te laat al. Ja. Maar hij zat dus bij de SS ook. En hij heeft uh, in, in het Oostgrond uh, gezeten. Nou, de SS en het Oostgrond zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd. Was hij daar ook bij betrokken? Of? Wat, wat, wat, wat is natuurlijk lastig. Er is na de oorlog door, uh, door de recherche niet... Heel erg nagezocht op wat hebben die SS'ers aan het dan, ja Maar uh, ik heb wel heel uitgebreid met, uh, met een historicus gesproken, Evert Jan van Roekel. Mm -hmm. Een beetje de deskundige op dat gebied in Nederland. Uh, en die zegt van nou ja, waar hij, de, de eenheid waar hij bij zat, uh, divisie Viking. Dat was in dat was feite een gewone infanteriedivisie. Dus gewoon knokken. Uh, ja. Letterlijk echt gewoon militaire taken. En, en bijvoorbeeld alle afschuwelijke dingen die daar zijn gebeurd uh, met, met, met joden die daar zijn, uh, afgesloten, zijn afgesloten, afgesloten, afgesloten moord, afgeslacht... een woord, afgeslacht. Betere woord, ja. Uh, dat, dat was vooral het werk van de zogeheten eindstaatskroepen. Het ja, waren ja, eigenlijk gespecialiseerde ja. eenheden die dat deden. Ja. Hij heeft zelf uh, ook steeds volgehouden na de oorlog. Ja, ik, ik, ik wist niet dat ze dit met de Joden deden. Ja. Was dat geloofwaardig? Nou, misschien helemaal niet. Mm, mm. Want het was een verhaal wat natuurlijk heel veel SS'ers op ja. de oorlog... om er ja. een beetje goed vanaf te komen. Uh, maar als je, hè, er is wel een, een, een, een, ge, een soort ervaringsverslag... van iemand die in dezelfde eenheid zat als hij. Dat is gewoon in boekvorm uitgegeven een jaar of vijf geleden. En, en dat is toch wel dat je ziet... Ja, dit, dit waren gewoon mensen die die die ja, uh, infanteristen, dus uh, ja. voorop in de strijd en. Uh... Uh, ja, daar zijn ook afschuwelijke dingen gebeurd. Want is, uh, de, van, van die eenheid zijn er twaalf in leven teruggekomen. Dus Zo. ik kan me ongeveer voorstellen ja. dat, het, uh, ja. dat het wel vrij heftig was. Ja, jij woont nu in Zandvoort, hè? Uh, uh, sinds een half jaar ongeveer. een half jaar alweer. Hè? Uh, waar, waar, komt, waar komt jouw familie vandaan verder? Uiteindelijk... Waar woonde uiteindelijk, jouw uh, de, de, de, de, wat, wat, wat, wat terug te traceren valt is dat zij zijn, uh, uh, mijn overgrootouders ouders woonden in Koevoorden. Koeverde. Ze uh, ja. hadden daar een fabriek, machinefabriek. Die is, uh, die is in, de, in de economische crisis op de fles gegaan. En ze zijn toen verhuisd naar Utrecht, waar mijn mm. overgrootvader een, een baan kreeg. Heel bizar eigenlijk bij een uh, machinefabriek, die heette Jaffa. Nou, dan, dan snap je ongeveer dat het, ja. dat is. eigenlijk heel raar. Eigenlijk bizar dat iemand überhaupt uh, daar in dienst heeft kunnen komen. Mm. Uh, bij een Joods fabriek. Uh, en, en nou ja, bizar is natuurlijk ook weer als je dan koppelt. Ze waren al vanuit die Drentse die, die, die tijd waren ze al overtuigd, van, of overtuigd van fascisten. Ze waren ook lid van verschillende mm -hmm. clubs. Je had niet alleen de NSB, maar je had ook andere organisaties in die hoek. Uh, ja, en Utrecht was nou net zeggen, het broeines van het Nederlandse fascisme. Dus ze kwamen ook nog eens een keer exact, mm -hmm. nou ja, hoe je het wil redeneren... op de goede of op de foute plek terecht. Om, om het ook nog eens een keer extra te bloei te laten komen. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, jij woont niet in Zandvoort, uh, Ierland, Maar je een halve Zandvoort. Ja, je ja, ja, ja. nee, nee, hebt hier de vakantiehuis, hoor. He? Ik woon in Haarlem en ik ben uh, de gelukkige bezitter van een strand. Ja, dan ben je heel ja, gelukkig. Dus, uh, dus ik ben uh, uh, een part-time Zandvoort. Uh, dat is goed. Ja, je, ja, ja. een paar maanden per jaar Zeker, ben je, ben je ja. een beetje in Zandvoort. Ja, absoluut. En je bent nu woordkw voerder van de Holland Casino hè ja, ja we hebben elkaar dan uh, gezien in februari nog toen het uh, casino sloot ja uh, zijn er nog spijtgevoelens bij de Holland Casino dat het hier dicht is of niet nou, de gevoelens van nostalgie blijven natuurlijk altijd ja, wel. Maar, uh, ja. Ook nou, omdat ja. het eerst, eerst, eerst gezien wordt. Natuurlijk, uiteraard. Maar ja, um, ja uh, zoals we toen ook al hebben gezegd... Uh, hè, dit was uh, echt, uh, echt wel noodzakelijk. Ja, ja. Um, dus ja, rationeel gezien uh, is het een goede beslissing. Ja, maar nee, ja. emotioneel ja, gezien uh, ja, ja. Ja. blijven we nog steeds mee. Ja, blijf een een ja. nou, Jij bent nog steeds in de, in de journalistiek werkzaam. Hè? Dat is, uh, uh, hoofdverslaggever van de Telegraaf. Ja, het Chefverslaggeverij, Het heeft bij, al, bij alle ja. organisaties weer een beetje een ander naampje. Maar ja. daar komt het op neer. Ja, dus je bent gewend om uh, ook uh, dossiers door te spitten, et cetera. Heeft je dat wel geholpen? Want Zeker, ja. Heb je ook uh, buitenlandse uh, archieven... Nou, ik heb wel vanuit... Uh, uh, eigenlijk heel, heel aardig. Er is een, een Nederlandse jongen die heeft... Uh, uh, echt een levenswerk gemaakt van het in kaart brengen... Van de Nederlandse SS. Uh -huh. uh, en hij heeft... Uh, recent heeft een hele mooie serie op Videoland gehad... Over uh, SS, Nederlandse SS-bewakers en oh. hausfiets. Uh -huh. Heeft hij gemaakt. Uh, met hem hadden wij al wat langer contact. Hij heeft mijn vader ooit geïnterviewd. Uh, en hij heeft me wat, wat, wat archiefstukken vanuit Duitse archieven gegeven. Okay. Uh, maar daar, daar is wel wat te halen, maar niet zo heel veel. Jan Merendels zit van dit verhaal zit in Utrecht. Met name ook omdat, omdat uh, wat hem aangerekend is niet zozeer die vreemde krijgsdienst. Want uh, de SS'ers kregen een, uh, meestal een gevangenisstraf van een paar jaar. Ja. Uh, ja weet je wel, Mijn grootvader uh, werd vooral veroordeeld na de oorlog... vanwege wat hij bij de SD had gedaan. Dat uh -huh. werd veel zwaarder aangerekend dan vreemde krijgsdiensten. Ja, die, die SD in Utrecht aan de Malibaan was ook berucht, hè, volgens mij. Ja, nee, dat waren geen leuke mensen. Nee, dat kan je ook niet omheen. Ja. Ja. Nee, dat... hey, ja, maar jij bent eigenlijk uh, een goede uh, schrijver van boeken, hè. Want je hebt er al een aantal uh, gemaakt over de defensie, onder andere. Veel, en over politiepostjes hebben we een aardig boek geschreven. Ja, en in deze zet mogen we natuurlijk niet vergeten een boek over Wim Loos. Wim Loos, ja, ja, dat uh, wou ik ook, die ook die net zeggen. Direct. Nou ja, Wim Loos, uh, begenadigd coureur uit Zandvoort, die heel vroeg is overleden. Hè. Waar, waar was je ook al? Uh, spa. Een paar spa spa vrienden, vrienden, ja, inderdaad. Ja, ja, in ja. Welk jaar was dat? Voor mij 67, zeg ik oh, okay. ja. Ja. Nou, je hebt het boek samengemaakt met uh, Wim. Uh, Rob Petersen. Oh, sorry, Rob Petersen. Rob, Rob Petersen, Peter, speaker. Ja, en Ger ja. in je Hoekstra. Giri heeft het even. Ja, die heeft even, het, ja, het ja, ja, ja. onder ons. Zo ja. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, voor jou was het makkelijk om uh, het op papier te zetten. Nou ja, nou kan je het toch makkelijk schrijven. Dus. Nou ja, weet je. Uh, ja, het, het, het, het, het schrijven zelf is op zich niet moeilijk. Het, het, het, het technische. Maar wat in dit geval wel meespeelt, En dat, dat zal Ilan ook hebben ervaren. Hey, Ilan is minstens zo ervaren in, uh -huh. in de research. Ja, in de, tuurlijk. In ja, ja, ja. Maar het blijft raar om, om uh, aan de ene kant... Uh, heb je de journalistieke voldoening van het plaatje leggen. Van, hé, hey, wacht even, ja. zo zat het. En, en, en, en je hebt de archiefstukken, plotseling ja. klopt het. En dan heb je, heb je een chronologisch uh, verhaal. Maar dan vervolgens is in dit geval wel de tweede wat je bedenkt. Je denkt, ja, oké, okay, maar dit is, dit is wel iets wat... Het gaat om mijn familie. Ja. Is, en dat, dat is raar. Weet je wel? Het, is, het is niet het is prima mee te werken. Maar het is wel iets waar, waar, je permanent wel, waar ik me wel van bewust was op momenten. Dat ja. je dacht... Oké, okay, uh, ja. ja. Maar wat jij naar boven hebt gehaald, uh, dat heb je. Jouw vader leeft nog, wel. Uh, ja, gelukkig wel, ja. ja gelukkig ja. wel, inderdaad. Ja, Jullie gaan nog steeds naar Roman. en Weet ik het allemaal. Klopt, ja. Maar uh, uh, heeft jouw vader. Je uh, hebt het natuurlijk verteld, misschien heeft hij het wel gelezen. al. Ja. Uh, is hij nog geschrokken van bepaalde zaken? Wat hij leest over zijn vader dan? Ik denk niet geschrokken, maar het is wel. Uh, kijk, hij heeft heel bewust wel, denk ik, een periode zelf gedacht. Van het is wel mooi geweest. Ja. Ik, ik ga niet verder. Zelf zoeken. Ja, ja, uh, hij vond dit wel. We zowel Ilan als ik hebben aan ons vaders. voordat we hiermee begonnen gezegd. Uh, Vind je dit oké? Okay? Hm. Als ze hadden gezegd: dat willen we echt niet. Uh, nee, dan, nou, dan, dan moet dat, het wachten. Dat wil ja. je gewoon niet. Ja, ja. Maar beide hebben ze gezegd: Nou ja, dat is goed. En, uh, en mijn vader en ook Ilans vader hebben allebei. De, de ruwe manuscripten gelezen. En hm. hebben ook de gelegenheid gehad om daar iets op te reageren. Ja, ja. Uh, ja mijn vader vond het, uh, vond het mooi. En die was met name heel erg uh, uh, gecharmeerd. van het idee dat het juist geen. Ego-document alleen maar nee, vanuit mijn nee. beeld en vanuit ons perspectief, maar juist die twee perspectieven naast elkaar. Ja, dat ook ja. zoiets is er nog niet. Maar dat maakt het ook, als het goed is, uh, dat, je, dat, je, dat, dat, het een, dat het een dieper verhaal is. Dat het niet alleen maar een verhaal is van: uh -huh. oké, okay, dit heb ik gezien en ik ben zo geschokken van opa die fout was. Nee, dat is ook een verhaal waarin je probeert uh, iets te zeggen over, over hoe mensen tot zoiets komen. Maar ook wat, wat het aanricht bij, bij, bij ook zijn generatie. Ja. Eh, misschien zelfs wat, wat, wat het bij ons nog doet. Uh -huh. uh, ja. En dat, dat hebben we heel erg geprobeerd. En daar, daar was hij ook heel erg voor. En, uh, hij was er heel erg door onderdeel ja. ja. ja. ja. nou, het boek genaamd? Dat, dat komt deze week uit. Nee, begin volgende week. Vanaf uh, 17 september. 17 Vanaf Vanaf september woensdag, in de winkel. Hey, mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie komst. Dat was een interessant verhaal. En uh, nou, ik hoop dat het een succes wordt, het boek. Zeer graag Regio ja. Radio, elke zondag van 5 tot 6. You came and you changed my world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 Een beetje pia. Het in Zandvoort zorgt voor grote overlast in Bentveld... en daarom zijn buurtbewoners een petitie gestart. Buurtbewoner Ellen was de gast bij Haarlem vandaag om er meer over te vertellen. Sinds de invoering van betaald parkeren in Zandvoort... worden bezoekers, zeggen ze, actief gestimuleerd om een auto in Bentveld te parkeren. Aan de telefoon Ellen. Ellen, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, uh, dat uh, overlast in, uh, in, uh, in Bentveld, ho hoe ziet dat er precies uit... Nou, hoe ziet dat eruit? uit? Uh, ja, er, er staan heel veel auto's geparkeerd uh, van mensen die in Zandvoort wonen. Uh, die parkeren daar uh, gewoon uh, iedere avond, zeg maar. Ja. Uh, en dan zijn er ook nog mensen met bedrijfjes die bestelbusjes hebben. Uh, die zetten hun de auto dan het hele weekend uh, bij ons voor de deur, zeg maar. En maandag gaan ze dan weer met het busje weg. Ja, um, ja dus dat veroorzaakt veel problemen. Er zijn geen... Uh, ...parkeerplekken. En uh, ja, het veroorzaakt ook onveilige situaties... ...omdat die busjes, die zijn best wel groot... ...en op de Zandvoortselaan op te draaien, ja. zeg maar... ...ja, dan moet je er omheen kijken. En uh, ja, je moet dus flink wel met twee uh, wielen, zeg maar... Op de, ...op de straat al staan om er omheen te kijken. Ja. En uh, je, waardoor mensen dan uh, moeten uitwijken, zeg maar... Dus, ...ja, het is... Uh, het is niet prettig, dus het is onveilig. En er zijn, ja, er zijn gewoon geen plekken voor bewoners en voor hun bezoekers. Nee, nee, op een gegeven moment dacht jij... ik moet een petitie starten, of jullie dachten nou, dat. Dacht dat. dat heeft een uh, buurman uh, van, van mij gedaan, ja. dat is uh, Theo Stevens. Ja, dat is gebeurd. Ja. En, uh, ja, er zijn uh, 78 uh, ondertekenaars uh, opgekomen... Ja. Uh, van de Zandvoortslaan, Beste Daanweg en Zakse Rodeweg... Ja. Uh, dus ja, het is wel een uh, probleem dat het al speelt. Ja. In, uh, de beste Duinweg is een andere problematiek. Ja. Uh, daar staan uh, ja, ook wel uh, auto's echt lang geparkeerd. Er zijn mensen zelfs die overnachten in hun auto's. Uh, er staan wel eens uh, uh, uh, campers. Ja. Uh, zoals nu staat er al uh, weken en weken een aanhanger met een ketting uh, aan het hek vast. De uh, auto's worden dus geparkeerd ook tegen het fietspad aan. Dat het heel onoverzichtelijk is om, uh, om goed zicht te hebben op het uh, fietspad, zeg maar. Wat ook weer onveilig is. Ja, uh, ja het, het wordt wel een beetje, het lijkt wel erg op toe te nemen. Dus ik denk dat mensen ook wat tegen elkaar zeggen van je kunt in Bentveld parkeren. Ja. Er zijn ook voorbeelden dat BNB-eigenaren ook uh, actief. Uh, en gasten erop attenderen dat je in Bentveld gratis kunt parkeren. Ja. Dat je dan vooral voor het Boord Zandvoort uh, gaat parkeren. En uh, ja, ze halen en brengen ze zelfs. Ja. En ja. ook op de website van de gemeente Zandvoort, daar staat onder het kopje parkeertarieven, er staat echt letterlijk: in Bentveld is geen betaald parkeer. Daar betaalt u gratis. Ja, en ja. Ja. Nou, ja. Um, Zandvoort uh, laat zelf weten in een reactie: van ja, het is, dat is. Uh, wat ons betreft feitelijke informatie. Het is ook gratis parkeren in Bentveld. Wat, wat verwacht u dan in, in dat opzicht van de gemeente Zandvoort? Nou ja, ik vind het er nogal expliciet staan. Het uh, heeft nogal een uh, effect dat, je, ja, dat, dat, dat mensen uh, uh, ja, geïnformeerd worden daarover... en dan denken, oh, daar kunnen we gratis parkeren. Ja. Maar eigenlijk, als je het goed beschouwt... Uh, is het eigenlijk best wel raar om je auto uh, steeds bij een ander voor de deur te zetten. Ik, ik zou het uh, bij wijze van spreken niet doen. Nee. Nee. Nee, bij u uh, is dus geen betaald parkeren in, uh, in Bentveld. Maar u geeft ook aan van, ja, wij, wij hoeven ook geen betaald parkeren. Uh, hoe zou u dan de oplossing zien hiervoor? Want in strik genomen mogen die mensen daar staan. Dat klopt. Um, ja, wij willen zoeken naar een oplossing uh, met de gemeente Zandvoort. Ja. Dat is ons ook toegezegd door de wethouder. Dat hij met ons in uh, gesprek wil om dit uh, probleem op te lossen. Mm -hmm. um, ja. Ja. Um, ja, dus wij willen graag naar een oplossing. Maar u zegt dat wij geen betaald parkeren willen... Mm -hmm. Maar ja, wij willen een oplossing. Dus een oplossing zou, zou kunnen zijn betaald parkeren. Daar moeten we het met elkaar over hebben. Wij hebben nog niet echt uh, met elkaar... Uh, alle ondertekenaars van de petitie... erover uh, mm. uh, gesproken welke oplossing wij zouden willen. Nee. Maar de wethouder heeft in ieder geval uh, toegezegd... dat hij met ons in gesprek wil... En dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn om ja. het probleem op te lossen. Nou, heb ik begrepen dat uh, u uh, een toelichting uh, heeft uh, kunnen geven in, uh, in, in, in, bij de Raad in, in Zandvoort. Ja. Hoe is dat verlopen? Dat is heel goed verlopen. Dat is, uh, dat is, uh, ja, uh, er is ingesproken. Um, daar is ook direct op gereageerd, te meer ook omdat een. Uh, iemand van de PCV tijdens de commissievergadering... ook dit, uh, proble dit probleem aan de orde stelde. Mm -hmm. Dus daarom heeft de wethouder ook direct gereageerd daarop. Ja. En uh, nou, toen is dus die uh, toezegging gekomen. Ja. Er waren inderdaad enkele vragen... naar aanleiding van die inspraak. Met name over van wat zien jullie voor oplossing. Mm -hmm. Nou ja, wij zeggen... daar willen we graag over in gesprek. Ja, voelt u zich gehoord... Nou, ik vond het op zich, die inspraak bij de commissievergadering vond het prima verlopen. Ik vond het antwoord ook prima, dus wij hebben de goede hoop op dat dit weer gewoon met elkaar wordt opgelost. Ja, en die oplossing... Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.